Het was lente En de bomen liepen uit Het was lente En de vogels zongen luid En van de trappen van het stadhuis Daalde stralend wit en kuis Silvia mijn liefste met de verkeerde in jacket. En ze lachten en ze zwaaiden naar het publiek. Dat bleef staan en er was draaiorgelmuziek. En aan allerlaatste foto dook ze in een grote auto. Sylvia, mijn liefste met de verkeerde in jacket. En ik fietste door de straten naar huis. En ik trof haar tussen allerlei gespuis Bij de openslaande deuren, in een wolk van lentegeuren Sylvia, mijn liefste, met de verkeerde in Chaken. Toen ik voor haar stond, herkende ze me pas Of ik iemand uit een vorig leven was Allemaal voorbij een stuk, en ik wenste haar geluk Sylvia, mijn liefste, met de verkeerde in haar bed. Later, bij de wegenwacht, heb ik nog vaak aan haar gedacht. Langs de eindeloze wegen, als het stroomde van de regen. Dat ik haar in het donker tegen. Sylvia, mijn liefste, schat. Bijgat, bijgat, altijd, altijd, bijgat.